Liselotte Thomasen met het NOS journaal. Het noorden van India is getroffen door hevige regenval. De afgelopen week zijn tientallen mensen omgekomen. De meeste doden vielen door overstromingen en het instorten van huizen. Ook werden mensen geëlectrocuteerd door elektriciteitskabels die in het water terechtkwamen. Zeker vijf mensen kwamen om door slangenbeten in overstroomde gebieden. Door de overstromingen is het openbare leven in het noorden van India zwaar ontregeld. Veel scholen zijn bijvoorbeeld al dagen gesloten. Ook de westelijke deelstaat Maharashtra kwam met hevige regen. De metrolijn tussen Hoek van Holland en Schiedam, de Hoekse lijn, is vandaag weer open voor het publiek. Twee jaar later dan gepland. In 2017 begon de ombouw van de spoorlijn tot metrolijn. Dat het project zoveel langer heeft geduurd... komt door slechte voorbereiding en coördinatie... en door constant terugkerende problemen met de software. Tot 8 uur vanavond is een ritje met de Hoekse lijn gratis. Tweede Kamervoorzitter Kadisha Arieb krijgt volgend jaar de Aletta Jacobs prijs. De Rijksuniversiteit Groningen heeft haar de prijs toegekend... vanwege haar niet-aflatende strijd voor de positie van vooral Marokkaanse vrouwen in Nederland. Ook wordt gewezen op de manier waarop ze aandacht vroeg... voor de viering van 100 jaar kiesrecht voor mannen en vrouwen. Aletta Jacobs treedt daar tientallen jaren voor. Ariep krijgt de prijs op 6 maart. Het Formule 1-team van McLaren gaat vanaf 2021 weer rijden met Mercedes-motoren, meldt de BBC. Het Britse McLaren reed eerder ook al met motoren van Mercedes, maar stapte in 2014 over naar Honda en vorig jaar naar Renault. Met de Franse fabrikant is er nog een contract tot en met volgend jaar. Het weer, wolkenvelden, soms wat zon en geregeld buien... mogelijk met windstoten. Aan zee staat een harde wind. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. En dan kan aan zee de wind stormachtig worden. Ook dan wordt het ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Ga naar klinieklounce.nl en doneer nu. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. Wanneer Muziek. het We Ze is hier zo fries. Ze plaatst met deel, verbreidt de sfeer. Ha haai je nog, kom op. maar botsen roept zo geel. De zee zitten in mijn opa aan de zon.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 En een bibliotheek zo. En een nog. bibliotheek, ja. Ze waren een van de eerste bibliotheken daar ook. Heel, heel, heel opmerkelijk. Ja. Um, daar is de drukkerij in feite dus begonnen en groot geworden. Van Van, ja. van ja. waren Er Waren meer drukkerijen in Zandvoort? Ja, is je ja, had uh, Frans van Deurzen, had je. En je had uh, de Zandvoertse krant, hè. Uh, ja, van toen van Gertebach. Ja, ja. Gertebachs drukkerijen.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 Ik heb begrepen dat het is begonnen als in, in rond 1900 als nee, postkantoor. Als postkantoor ja. heeft daar gezeten. Ja, dat heb ik ook uh, gelezen. En daarna is na het postkantoor is politie erin gekomen. Politie is erin gekomen. Met een hoop mensen. Dat zal wel, want het uh, zal wel druk geweest zijn. Nou. Eh, volgens de historie had Zandvoort één inspecteur en twee veldwachters, waarvan de één als bode vergeerde op het gemeentehuis. Ja. Er was hoop te doen. Is ja, voort. dat was... Ach ja. Het ja. was natuurlijk...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 Alleen maar om te zien of de oudste van jouw jongste met hem mee zal gaan of bij jouw lijst. Misschien ik zou honderd willen worden, al was het maar voor de pret. Als de tunnel van Amsterdam klaar was voor het zesde.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 Nooit getrouwd, zei de een zuster. En die deed de boekhouding. Ja, die stond ook toch bij hek in de winkel of zoiets.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 Hij maakt uh, yoghurt, hij maakt kaasjes, want dat is voor de Europese gemeenschap, daar, is daar toch weer uh, handel. Uh, geen drukkerij meer dan. Nee, geen drukkerij meer. Toch apart hè? Ja. Uh, ja. Uh, ja. Nogmaals, ik kom nu weer bij Tom, je hebt uh, op 14-jarige leeftijd uh, spring je daar erin. Als ik nou eens ga uitrekenen, dan heb je daar 46 jaar gewerkt. Dat heb je goed uh, yeah. gerekend, ja.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 Ja, ja wel. je praat hij wel met een oude Zandvoort. He? Ja, maar ik dacht zo misschien voor de Zandvoortse uh, tegelroute, dat het rock uh, ja. of frame, dat hij misschien naar thuis hoort. Maar dat is dus niet zo. Uh, goed, uh, lieve luisteraars, we zijn aan het praten met Tom de Rode over de drukkerij van Petergem. En we hebben al een heel stuk geschiedenis met Tom doorgenomen. Uh, we, we gaan eventjes terug naar de drukkerij zelf. Tom, jij komt er als 14-jarige jongen binnen, als letterzetter... Uh,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 In de bus. En s de om achter begonnen we met het corrigeren. Want er zat altijd wel een foutje in of een verandering. Daarna werd er uh, opgemaakt vrijdagmorgen. Uh, op de pagina's. En dat ging dan op de pers. Uh, meestal was het vier pagina's. Ook wel eens zes. Dus dan uh, eerst één en vier. En dan twee en drie. En daartussen door nog een tussenvel. En uh, dan uh, vouwen.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 ik, ik kan het nog steeds niet voorstellen. Als je woensdagmorgen begint met z'n nieuwsblad. en je moet alles met de hand zetten en, en dergelijke. hoe krijg je dat Hoe moesten jullie s'avonds doorwerken? Nee, s er, werd, er, was, uh, er werd flink aangepoot. om te beginnen, we begonnen om acht uur. Hoeveel machines hadden jullie We hadden één setmachine. Eén grote setmachine. Dat dus, was een oude setmachine, die kwam bij het Haamsdagblad vandaan. Dus jij kan ook blind tikken. Als jij uh, dat uh, moest tikken op een gegeven moment. Ja.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 we werden er de pagina's van gemaakt. De slavenwerk. <laughs> Het slavenwerk. Het was inderdaad onvoorstelbaar. Al, als de krant uh, gedrukt was, vrijdag, moest je dat hele spul weer uit elkaar halen. Zat er zaten dus wel diverse advertentie in die een vaste advertentie uh, plaats had in de die krant. Bewaarde je. Die bewaarde Die bewaarde weer een touwtje eromheen. En dat werd weer op de plank gezet.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 Vraag de nom er maar eens naar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 En uh, wij hadden te veel, uh, we hadden flink moeten investeren, wilden we bijblijven. Dat was in 2004? Ja, in 2004. Toen, uh, wij werkten al heel veel samen met Gert-Jan Bluis van uh, Nederlof Repro. En uh, hij maakte voor ons de films. En wij drukte voor hem uh, klusjes. Toen hebben we dus dat samengevoegd.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 Zelfs ons een heel nieuw leven, achter de horizon. Alleen mijn kleine meisje, heb ik nu nog maar. Soms voel ik tranen branden, want ze lijkt precies op haar.